Volgens een regeringswoordvoerder interesseert de NSA zich niet voor persoonlijke informatie over gewone Amerikanen. De inlichtingendienst richt zich vooral op doelwitten als terroristen, mensenhandelaren en drugsmokkelaars. Twee terroristen uit Somalië hebben zichzelf opgeblazen in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Dat gebeurde voordat ze hun doelwit hadden bereikt. De twee, die waren vermomd als voetbalfans... hadden waarschijnlijk het druk bezochte voetbalstadion in Addis Ababa op het oog... waar het WK-kwalificatieduel Ethiopië-Nigeria werd gespeeld. Hun explosieven gingen af in een woning op zo'n vijf kilometer van het voetbalstadion. De autoriteiten vermoeden dat de twee gebellen zijn uit het zuiden van Ethiopië... of leden van de Somalische terreurbeweging al shabaab Nigeria won de wedstrijd overigens met 2-1 van Ethiopië. In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn enkele tientallen leden van de oppositiegroepering Damas de Blanco, dames in het wit, aangehouden. De groep wilde een protestbijeenkomst houden om te herdenken dat de oprichtster twee jaar geleden overleed. Meer dan twintig leden van de Damas de Blanco werden op weg naar het hoofdkwartier van de groep aangehouden. In de rest van het land werden eerder al ruim tachtig activisten opgepakt. De leden van Damas de Blanco zijn voornamelijk voormalig politiek gevangenen of vrouwen van politieke gevangenen. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog... met minima tussen 7 en 11 graden. Overdag bruien met soms onweer een hagel, maar ook wat zon. Het wordt 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Een hele goede morgen en welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht van 15 oktober. Wat gebeurde er op deze dag, 15 oktober, vijf jaar geleden? Dat hoort u straks in Dit was de dag. Ook hebben we twee vliegtickets geboekt voor dit uur naar Rusland en Afghanistan... om te horen wat er daar allemaal gebeurt. En uh, tenslotte gaan we praten met een jurylid van de Stan Storymanprijs. Dat is de, de cameraman die uh, in, in Georgië toen is uh, overleden door een granaatscherf. Uh, een bijzonder uh, gevarieerd uur dus weer. Blijf luisteren. Uh, Zometeen allereerst gaan we naar Afghanistan. Yeah. Okay. Another Day van Al Green. Dit is de wereld. Sorry, Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. In dit is de wereld vliegen we vanochtend even naar Afghanistan. Daar is Dirk Frans. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Jij, jij werkt in Afghanistan, wat voor werk doe je daar precies? Mijn vrouw Nel en ik uh, geven leiding aan een organisatie... genaamd de International Assistance Mission. Ja. Um, een niet-governementele organisatie die hier al sinds uh, 1966 werkt. Oké, okay. maar zolang zitten jullie er niet, uh, gok ik zo. Nee, wij zitten er ongeveer een jaar of zes. Oké. Okay. En is dat dan, want je hoort, uh, ik, ik weet niet of dat zo is... maar meestal hoor je dat uh, als mensen bijvoorbeeld op zending gaan... of ze gaan voor een bepaalde periode ergens werken... dan houden ze meestal zeven jaar aan. Is dat bij jullie ook zo? Nee hoor, bij ons uh, is dat uh, variabel. Er zijn uh, mensen die hier uh, tegen de 40 jaar gewerkt hebben. Anderen komen voor één jaar of voor twee jaar. Uh, dus er is grote variëteit. Ja, nou ja in ieder geval, je, je zit er al een tijd. Dus je maakt ook mee wat er allemaal gebeurt. Wat speelt er momenteel in het nieuws van Afghanistan? Op dit moment uh, is het belangrijkste nieuws... dat uh, vandaag de eerste dag van het islamitische slachtfeest is. Ida al-Adha. En um, daarom is iedereen vrij. Wij zijn zelf ook uh, vrij vier dagen lang. En uh, dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws hier. Islamitisch slachtfeest en dat is volgens mij, komt dat vanuit het verhaal... dat een beetje vergelijkbaar is met het Bijbelse verhaal van Abraham, geloof ik. Hè? Die zijn zo moest opofferen. Ja, precies. Dat klopt. Het enige verschil is dat in het, het Isaac was die uh, geofferd zou worden. Maar in de Koran staat dat dat Ismaël was. Ja, dat ja, is een grote verschil. En die Ismaël, die, die, die wilde hij toen slachten, maar toen sneed het mes opeens niet meer. Ja, ja en eh, toen was er met de Bijbel ook een ander, uh, een, uh, een schaap dat uiteindelijk uh, geslacht werd. Oh ja, precies. En, en dan, uh, want, wat, wat, wat vieren ze dan vandaag precies? Nou, dat, daar denken ze aan dat uh, Abraham bereid was om zijn zoon te offeren. Dat zijn zoon bereid was om geofferd te worden. Uh, en daar denken ze aan, dat herinneren ze zich... Daar, uh, en dat, en dat is daar een nationale feestdag, of in ieder geval een nationale vrije dag? Ja. ja, niet alleen een vrije dag. Er zijn vier vrije dagen. Gisteren was ook al vrij, dat was de voorbereidingsdag. Want heel veel mensen kopen een geit of een schaap of een koe... als ze wat rijker zijn, om die te offeren vandaag... Dus er is een heleboel voorbereiding voor. Dus gisteren was al een vrije dag. En nu zijn er nog drie vrijdagen. Nou, dat is een, is een mooi cadeautje. Er werd ook gevoetbald de laatste tijd in Afghanistan. Ze wonnen de afgelopen maand de Aziatische Voetbalfederatie Cup. Heb jij daar nog iets van meegekregen? Ben je een beetje een voetbalfan? Ik, om eerlijk te zijn ben ik geen voetbalfan. Ja. Maar ik heb er, wij hebben er heel veel van meegekregen. Want um, we hebben nog nooit zoveel geweervuur gehoord als die avond toen ze gewonnen hadden. Geweervuur? Ook, gelukkig. Ja, uh, uit, uit blijdschap. Um, er zijn ontzettend veel geweren hier. En het is meer of meer traditie als je blij bent dat er bijvoorbeeld een trouwerij is. Of wat dan ook. Um, om met een geweer in de lucht te schieten. En uh, het is urenlang doorgegaan uh, met uh, kleinere geweren, met zwaardere geweren, met mitrailleurs. En gelukkig wisten we waarom het was, want anders hadden we ons uh, rondje gestrokken. <lacht> dan zag je dat, dat er opnieuw een dikke oorlog was uitgebroken daar. Ja, ja, ja. Dat is wat vreemd. Ik, en, ik, ik wilde namelijk vragen, is dat een beetje vergelijkbaar, dat gevoel van nationaal voetbal met Nederland? Maar ik kan me toch niet voorstellen dat hier in Nederland van buiten alles wordt... Maar daar dus als er wordt gescoord door Afghanistan, dan hoor je allemaal mitrailleurgeweren en, en, en andere vuurwapens om je heen. Ja, in Afghanistan is het natuurlijk al jaren zo dat er ook voor de bevolking zelf alleen maar slecht nieuws is, zeg maar. Dus toen ze deze cup gewonnen hebben, toen was iedereen door de dollen heen... Uh, en dat is uh, net als in Nederland, uh, veel mensen, veel jongeren met name in auto's rondrijden en toeteren en anderen uh, schieten in de lucht enzovoort. Ik zie dat Nel nog even wat van wil zeggen. Oké, okay. ja, Nel ik vertel. Wil ook nog even, ik, ja, ik wil er even iets over zeggen. Normaal kijk ik om, op die tijd van de dag naar een serie, een Turkse serie, en um, die wordt vertaald in het Dari. En ik kijk daarnaar omdat ik uh, daar ook heel veel uh, taal van opkik. Heel veel uh, nieuwe Dari woorden. Yeah. Maar die avond uh, kwam die serie niet. En toen zag ik dus die voetbalwedstrijd tussen uh, Afghanistan en uh, India. Yeah. En toen ze hadden gewonnen... merkte ik bij mezelf dat ik eigenlijk net zo blij was met de Afghanen als dat ik was als Nederland eens een keer een uh, wedstrijd had gewonnen. Oh, ja. dat dus, uh, was eigenlijk een uh, leuke gewaarwording. Dus eigenlijk word je langzaam ook een beetje afgaan? Ja, een beetje afgaan. En vooral, um, wij zien nogal eens um, um, jongens voetballen op straat. Uh, Dirk en ik uh, we gaan regelmatig uh, een rondje lopen. Dat kunnen wij in onze wijk. Ja. En dat is veilig genoeg. En dan uh, zien we die uh, jonge mannen voetballen met hun blije gezicht. En dan denk ik, oh wat een heren, na zoveel jaren oorlog dat ze dit nu kunnen doen. En het is niet alleen met het voetbal waar ze zo goed in zijn geworden, maar ook cricket. Oh ja? Dat is daar ja. heel populair? Oh, ja. ja, dat is heel populair. En Ze hebben nu een wedstrijd gewonnen uh, die, en dat houdt in dat ze mee kunnen doen aan de World Cup cricket van 2015. En, en dus die twee sporten, voetbal en cricket, dat, dat gebruikt het volk echt om, om weer, ook weer een soort moment voor vreugde aan te pakken. Ja, ja. Er is nog een andere sport die heel erg geliefd is en dat is vliegeren. Vliegeren? Um, ja, ja. Uh, daar is ook het boek van Gareth Hussaini over haar, de, de vliegeraar, ja. daarna vernoemd. Uh, dus uh, als wij op dit moment door de stad lopen, dan zien we overal vliegers in de lucht. Sommigen zo hoog dat ze maar een klein puntje zijn. En uh, dat zijn dan ook wedstrijden. Dan proberen ze elkaar de draad door te snijden, zeg maar. <laughs> uh, nog pret. D dit klinkt allemaal heel vrolijk alsof Afghanistan nu een, een, soort, een soort feest is om te wonen. Maar, maar zo rooskleurig is het toch ook weer niet? Um, nee, niet overal. Um, ik denk dat in, in veel landen in de wereld alleen maar het slechte nieuws van Afghanistan doorkomt. Ja. En dat is er ook. Er zijn bomaanslagen en er worden mensen vermoord. En er zijn bombardementen en weet ik wat niet al. Um, maar er gebeurt ook heel veel dat goed is. Ik, ik zou zeggen dat 95% van de tijd ons leven hier, voor, voor Nell en mezelf, wij wonen in de hoofdstad Kabul, uh, Min of meer normaal is. Okay. Uh, en dan af en toe is er een uh, aanslag of wat anders en dan kunnen we de deur niet uit of dan moeten we opletten of wat dan ook. Ja. Maar um, nou, ja. Het is ook wel eens goed om die andere kant even te belichten. Hoe zit het uh, daar? Want er zijn ook presidentsverkiezingen op handen hè, geloof ik. Ja, volgend jaar uh, 5 april zijn er uh, presidentsverkiezingen. En um, een paar dagen geleden konden, was de laatste dag dat de kandidaten zich aan konden melden. Uh, ik geloof dat er meer dan dertig zich aangemeld hebben. Um, dat is een hoop. En nu, nu is uh, de, het comité dat daarover gaat, is alle papieren aan het controleren. En volgende maand laten ze dan weten wie er volgens de wet uh, mee mag doen. Er zijn allerlei eisen aan. En dan uh, gaat de campagnevoering beginnen. En volgend jaar 5 april zijn dan de verkiezingen. Maar ik vind 30 kandidaten, dat, dat zijn er nogal wat. Kunnen die zich dan nog wel een beetje onderscheiden van elkaar? Is dat gebruikelijk dat zoveel mensen zich daarvoor inschrijven? Um, ja, er waren bij de vorige verkiezingen nog meer. Er zijn er natuurlijk maar een paar, twee of drie die een, een kans maken. Uh, zover wij dat kunnen bekijken. Maar um, ja, uh, mensen, net als in andere landen hebben ze het recht om uh, zich aan te melden. Dus uh, ja, dat ja. doen ze dan ook. Wat, wat even, ik, ik weet niet in hoeverre jullie dat echt uh, van dichtbij volgen, maar om een klein beetje voor ons als uh, onwetende Nederlanders een beeld te schetsen. Hoe, hoe ziet de politiek daar een beetje uit? Heb je daar ook een. Uh, uh, ja, zijn er een uh, is dat verdeeld in twee groepen, zoals we bijvoorbeeld in Amerika kennen? Of is het zoals bij ons dat je juist heel veel verschillende uh, partijen of, of mensen hebt die zich daarvoor aandienen? Ja. Um... Ik denk dat het belangrijkste verschil uh, tussen Afghanistan en zeg, Nederland of, of Amerika is dat um, hier de nadruk niet zoveel ligt op partijen met een politiek programma en, en bepaalde doelstellingen, maar dat het veel meer om de persoon gaat. Er zijn dus bepaalde uh, ja, laat ik zeggen, mensen met autoriteit in het land uh, die op een of andere manier die autoriteit hebben gekregen. En meestal is dat omdat ze het hoofd zijn van een bepaalde stam. Ja. En dat is eigenlijk hun platform om campagne te voeren. Um, alle kandidaten hebben ook um, twee vicepresidenten aangewezen. Um, die, daar wordt dan niet voor gestemd, maar je weet dat als je voor een bepaald iemand stemt, dan stem je ook voor zijn uh, keuze als uh, vicepresidenten. En die posities zijn meestal uh, weggegeven aan iemand van een andere stam. <tus> om zodoende zo'n breed mogelijk uh, publiek aan te spreken. Ja, ja. Maar het lijkt helemaal niet eigenlijk op de democratie die wij hier in Nederland kennen. Dus ze noemen het volgens mij een islamitische republiek. Dat is zonder meer waar. en uh, Het is ook een beetje een illusie dat uh, een land als Afghanistan... zomaar in een paar jaar tijd een hele westerse democratie zou kunnen worden. Ja. Uh, de mensen hebben een eigen systeem. Uh, ze hebben shura's, jirga's. Dat zijn bijeenkomsten waar de leiders bij elkaar komen en waar dingen besproken worden. En dat sluit veel beter aan bij de cultuur van de mensen... als parlementaire democratie. Ja, en moeten we misschien ook niet zo 1, 2, 3 willen veranderen. Ik, uh, ik wil je bedanken, Dirk, en, uh, en ook Nel. En succes met, uh, met jullie werk al daar. En ja, uh, graag, bedankt, tot een, graag tot de volgende ja. keer. Fijne okay, dag. Okay, uh, dag. dag. Wij gaan uh, zometeen naar, uh, naar Rusland om uh, te horen van Geert Groot Koerkamp uh, wat er daar allemaal speelt. En daar speelt natuurlijk nogal wat de laatste tijd, omdat Nederland-Rusland, ja, dat verloopt allemaal niet zo soepel als dat we misschien uh, van tevoren hadden gehoopt. Dat zometeen, maar eerst Young Folks. Young Folks u kent het en u heeft vast stiekem ook, of u nou in de vrachtwagen zit of thuis in bed, een beetje meegefloten. Geef maar toe. We gaan naar uh, Rusland. Daar is uh, Geert Groot Koerkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent in uh, Rusland correspondent voor onder meer de NOS. En uh, nou ja, Rusland is uh, veel in het nieuws uh, de laatste tijd en niet altijd op een hele positieve manier. En dat notabene het, uh, in het Nederland-Rusland jaar, wat eigenlijk niet stroever kan verlopen. Klopt dat? Eh. Uh. Ja, ik wil zeggen, zeggen, ja, er zijn een heleboel dingen gebeurd die uh, uh, ja, de die relatie tussen Nederland en Rusland zeker niet hebben verbeterd. En dat, uh, er zijn altijd wel, altijd wel eens problemen of, of vervrijvingen tussen, tussen landen, ook tussen Nederland en Rusland. Maar nu in een hele korte tijd wel een heleboel inderdaad, ja. Is dat toeval dat er nou net zoveel uh, conflicten plaatsvinden in dat Nederland-Rusland? jaar? Dat is een beetje pech lijkt het wel. Eh... Uh... Ja, ja, ik denk dat het toch wel toeval is. Hè, omdat dat, men was toch al ervan overtuigd dat het, dat het een mooi jaar zou worden. Hè, en het is lang voorbereid. en Er zijn heel veel, uh, zeker aan de Nederlandse kant, enorm veel uh, evenementen georganiseerd. In heel veel plaatsen in Nederland zijn, zijn allerlei culturele gebeurtenissen uh, waar Rusland in, uh, in de picture is. In Rusland iets minder. Maar uh, ja, zo'n zo, zo jaar is natuurlijk bedoeld om de, de culturele en vooral de economische betrekkingen op een wat hoger plan te maken. Te brengen, uh, maar dat is helemaal overschaduwd. Ja, door, eerst door die, die, die, die, die homo-wet die begin dit jaar, die, die ja. uh, uh, homo's in de hoek drukt. Uh, nou, dan, nu, dan recentelijk, het, het conflict rond Greenpeace, het, het schip de Arctic Sunrise, een Nederlands schip, dat is uh, aangehouden met alle bemanningsleden. Uh, en uh, nou, nog zo'n paar dingen: de, de, de diplomaat, fotograaf. Een Nederlands fotograaf die geen visum kreeg voor Rusland. Uh, de, de, de diplomaat in Den Haag die is uh, aangehouden. Uh, en ja, dat had je allemaal niet van tevoren kunnen verzinnen natuurlijk. Nee, nee. en uh, we hebben het zometeen bijvoorbeeld ook nog over de, de Stan Storymans prijzen. De, de, de cameraman die overleed in uh, Georgië door ook een, een, een Russische aanval... Uh, ook ja, daar komen we ja. bijvoorbeeld weer aan bod dat, dat, dat, dat uh, Poetin daar eigenlijk niks meer over wil zeggen en daar ook geen onderzoek naar wil doen. Uh, is er nog wel, kun je dat beoordelen, is er nog wel een beetje bereidwilligheid vanuit Poetin en de regering om, om, om Nederland een beetje nou ja, tegemoet te komen, om in ieder geval een beetje aan die relatie te werken? Of laten zij toch vooral zien wie er eigenlijk de baas is? Nou, het probleem is altijd dat ze. Er wordt in Rusland vaak slecht gecoördineerd. En, en allerlei dingen die, die, die dan nu plaatsvinden, zoals. Uh uh, dan noem maar wat, Rob Hornstra uh, de, de fotograaf uh, die, die, zou een, uh, die, die heeft de World Press Foto gewonnen, zou een tentoonstelling uh, laten zien in Moskou, kreeg geen visum omdat hij ja, onverkwikkelijke foto's heeft gemaakt, foto's die allerlei minder leuke kanten van Rusland laten zien uh, in en om uh, Sochi en de Noordelijke Caucasus. Um, maar ja, dat besluit is, dat is waarschijnlijk geen besluit genomen, dat, dat genomen is ergens hoog in het Kremlin, maar dat is op een veel lager niveau gebeurd, en als we eenmaal is gebeurd, dan, dan moeten ze daarboven maar weer zien hoe dat weer recht gebreid wordt. En, en zo zie je het ook met dat incident met die diplomaat. Dat had misschien best binnen de kamers uh, uh, op diplomatieke wijze kunnen worden opgelost. Maar ergens uh, is iemand uh, ja, uit de school geklapt. Is, is dat een groot conflict geworden? En uh, heeft men inderdaad daar op een hoger niveau dat weer, dat weer uh, moeten, moeten sussen. En, en zo gaat het steeds in Rusland. Zo gebeuren er steeds dingen die, die slecht worden gecoördineerd en die uiteindelijk dan en dan weer heel slechte reclame opleveren voor Rusland. Ja, dat merk je ook in Nederland. Hè. Het sentiment wordt een beetje. Nou, wat is dat eh, toch weer een beetje voor communistisch land? Dat ze eh, dat, dat zelf ook mensenrechten schendt en ondertussen ons voor het minst of geringste een, een groot excuus eist. Eh, ik kan me voorstellen dat in Rusland zelf dat ze daar heel wat minder mee bezig zijn. Eh, als als groot land die ook een heleboel andere belangen heeft. Wat, wat leeft er daar op straat? Welk nieuws eh, wordt daarover gesproken? Ja, als je, als, je, nou als, je, als je kijkt naar Nederland... Hè, als en mensen ook vraagt, dat heb ik de afgelopen week natuurlijk geregeld gedaan... Uh, van wat vindt u van dat incident... of dat, dat geschil met Nederland... nou, de meeste mensen weten er überhaupt niks van... Uh, en, en als ze er wel van weten... Dan, denken ze, dan zeggen ze van ja, dat zijn allemaal politieke spelletjes... en dat... Uh, nou, wij vinden Nederland gewoon een prachtig land... en uh, wij gaan gewoon uh, haring eten... en kroketten die uh, deze dagen hier op de straten van Moskou... werden, werden aangeboden of verkocht door, door Nederlanders. Ja, lusten uh, ze dat kroket... Ja, dat, dat, dat er de, de bestaat zoiets als een Nederlands dorp, een Holland dorp. Dat, dat reist de wereld rond om Nederland te promoten. En dat, uh, ja, dat gaat naar allerlei landen. Uh, maar hier waren ze in Moskou, waren ze in. In twee dagen tijd waren we geloof ik door de hele voorraad heen... terwijl ze tien dagen moesten blijven. Uh, hè, dus dat, dat leverde bijna nog problemen op om, uh, om die tien dagen vol te maken. Maar ja. is er is een, een extra container gestuurd vanuit Nederland om dat, uh, dat uh, op te lossen. Okay. Maar als je, als je het hebt over ja, wat er leeft op straat... Uh, dat is een vraag die wordt vaak gesteld als er hier iets aan de hand is, iets groots... Uh, Heel veel dingen die, die, die gaan toch langs de mensen heen. Mensen houden zich hier toch vooral met hun eigen uh, persoonlijke problemen bezig. En als mensen uh, ja, het over de grote politiek hebben, dan gaat het vaak uh, om zaken die ze die, die, die direct in de portemonnee raken. Dus als het noemen we wat, in de afgelopen twintig jaar. Uh, er is eens een keer een geldhervorming geweest. waardoor je spaargeld in een, een stuk minder waard werd. Hè. Dus dat zijn dingen waar mensen zich echt zorgen om maken. En. Uh, ja, als we nu kijken naar het nieuws van de laatste dagen... of de, ja, de laatste dag eigenlijk ook... Uh, zijn in Moskou uh, rellen geweest... Uh, naar aanleiding van een moord op een, op een jongen... Uh, vermoedelijk door iemand uit de Caucasus heeft geleid tot een soort pogrom met in elkaar... Uh, of het, uh, het omvergooien van auto's en het plunderen van een winkelcentrum... Uh, rellen tegen mensen uit de Caucasus dus tegen uh, gastarbeiders, migranten. Um, die, die zijn er dat veel, er veel he, in op... Rusland, dat, dat weet niet iedereen. Maar Rusland heeft heel veel gastarbeiders. Rusland heeft heel veel gastarbeiders, ja. Dat, uh, en dat hebben ze ook wel nodig, omdat de, de Russische economie is uh, de afgelopen jaren gegroeid. Het was echt zo'n ont, zich ontwikkelende economie, uh, die heel veel extra handen nodig had. En die extra handen die kwamen vooral uit uh, en die komen vooral uit Centraal Azië, uit uh, de voormalige Sovjetrepublieken daar. Mm -hmm. uh, daar. Daar is de situatie economisch nog veel beroerder. Uh, en uh, je hebt een land als Tajikistan. Uh, daar is misschien wel een derde van de bevolking, van de werkende bevolking, of misschien wel meer, is werkzaam in Rusland, omdat daar gewoon geen werk is. Ja. Die hier dus allemaal, bijvoorbeeld in Moskou, die zitten hier, uh, die de straten. Die, je ziet ze in de winkels, uh, op de markt, uh, overal. Uh, en, en, en die mensen leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden... in kelders, in, in garageboxen. Worden ook vaak uitgebuit door hun Russische uh, uh, werkgevers. Um, en... Ja, dat, dat, op een gegeven moment leidt dat in bepaalde wijken tot, tot, tot conflicten... zoals we dus nu hebben gezien afgelopen week in een buitenwijk van Moskou. Uh, en dat is iets waar mensen zich wel degelijk zorgen om maken. Als je kijkt naar enquêtes recent uh, onder Moscovite, dan zie je dat naast ja, het economische welzijn... ook ja, die situatie met het aantal gastarbeiders, migranten... die ze dus overal in de straat zien, die ze misschien ook wel zien als concurrenten... mensen die hun banen af zouden kunnen pakken. Ja. Dat is iets wat uh, Moscovite in ieder geval zorgen... En dat is ook iets wat, uh, waar de politiek, uh, zowel de zittende macht als de oppositie, uh, ook zeker op inspeelt. Ja, ja. als we eventjes uh, een klein beetje vooruitkijken. Want uh, er komt nog een bezoek van Nederland. Hè? Koningin Willem-Alexander en uh, koningin Maxima die gaan daarheen. In november is dat geloof ik. Uh, durf jij te voorspellen dat het tot die tijd nog een beetje rustig blijft tussen Nederland en Rusland? Uh, nou, voorspellen is... Moeilijk, voor als de toekomst betreft, zei kan geloof ik al. Um, voorals, zoals het er nu uitziet gaat het allemaal gewoon door. En, en daar heeft ook iedereen belang bij. Uh, niemand heeft belang, Nederland niet, Rusland niet, bij een groot schandaal. Nee. Uh, en ja, als, als koning Willem-Alexander en de koningin zouden zeggen, van, we komen niet, of anders als Nederland dat zou besluiten, dan, dan zou dat natuurlijk heel vervelend zijn, heel onverklikkelijk, uh, inderdaad een schandaal. Dat wil niemand. Maar ja, gezellig ik, wordt geen, het niet graag, waarschijnlijk. Sorry? Erg gezellig wordt het niet waarschijnlijk. Nee, dat, dat is wat anders. Maar ja, kijk, toen Putin, president Poetin in april in Nederland was... was het ook niet zo heel gezellig. Het was een heel kort bezoek en het werd ook overschaduwd... door uh, ook weer protesten tegen die, die homowet en, en, en andere dingen. Dus op dat... Ja, inderdaad wordt het niet, niet gezellig. Maar dit, dit is gewoon een, culturele, uh, een cultureel programma. Een, een uh, concert van het Concertgebouworkest... Waar, waar ze zullen bijwonen. Waarschijnlijk nog een korte ontmoeting met Poetin. En dan wordt een, ja, een netjes... Protocolair netjes een punt gezet... achter dat, uh, dat Nederland-Rusland-jaar. En dan kan iedereen met een zucht van verlichting... weer verder kijken naar de toekomst. <laughs> is troefelijk. Misschien moeten we het zo tuberen. Dankjewel, uh, Geert Groot-Koerkamp... uit uh, correspondent uit Rusland. Succes daar ook met je werk. Dankjewel. Eh, wij gaan uh, door zo meteen... Uh, over, uh, over spelling, over de taal. Uh, uh, de Nederlandse taalunie en het groene boekje. Maar eerst gaan we even luisteren naar... Tony Joe White met Good in Blues. Dit is de nacht... Het runs your There's a cold wind blow down to tonight. I'm all alone Just walking around I don't feel right I'm so used to feeling warm Having you hanging on my arm I can't believe it just cut me loose Gonna look good in blues. They still got a cool band in the little club where we used to go. But I don't feel the dance tonight just too low Oh, I give in all I have You say, baby, well, that's too bad But you'll have to pay the dues And you're gonna look good in blue Bijna vijf minuten over half zes. En u luistert naar het laatste half uur van het programma. Dit is de nacht. Goedemorgen zometeen. Dan gaan we praten over de Stan storiemansprijs Die wordt vandaag uitgereikt. Daar praten we over met Peter van der Maat, jurylid van deze prijs. Maar eerst gaan we het even hebben over een dag... Uh, ook een dag 15 oktober, maar dan een aantal jaar geleden, namelijk 2005. Toen kwam namelijk de laatste grote vernieuwing van het Groene Boekje uit. U kent het allemaal, het Groene Boekje over de Spelling. En in die tijd leverde dat nogal wat reacties op. Uh, NOS, Volkskrant, NRC, die besloten er niet aan mee te doen. Gingen het Witte Boekje volgen, dat alternatief. Er kwam een uh, tweede druk ook daarvan meteen uit als een reactie. En aan de telefoon hebben we Rick Schuts, uh, projectleider Spelling bij de Nederlandse Taalunie, verantwoordelijk ook voor het Groene Boekje. Goedenacht Rick. Ja, goedemorgen. Ja, goeiemorgen weer. Wat, wat was er nu precies aan de hand op 15 oktober 2005? Um, ja, toen was de tweede herziening van uh, het groene boekje aan de beurt. Dat is uh, uh, ooit uitgekomen in 1954 en uh, sindsdien uh, ongewijzigd herdrukt tot 1995. En toen is het uh, gemoderniseerd, dat wil zeggen er zijn een heleboel woorden toegevoegd die je tot die tijd niet kon opzoeken. Ja. En toen is er een regeltje uh, veranderd. Um, een, een, een echte spellingherziening ja, al was het maar een hele kleine. Namelijk? Er is namelijk de pannenkoekregel ingevoerd. <laughs> die inhield het desje voortaan pannenkoek en koekenpan met een N in het midden moest schrijven. Hmm. Terwijl voor die tijd moest je altijd uh, tellen hoeveel koeken bak je met een koekenpan. Als het er één tegelijk is, dan schrijf je een enkele E. En als het er meer zijn per se, dan schrijf je een N in het midden. Okay. Dat was voor een bepaalde groep woorden verplicht. En, uh, en dat die veranderde? in 1995. In 2005 ja. verscheen de uh, opnieuw geactualiseerde editie. Er is door de ministers die erover gaan besloten dat er voortaan... Niet langer dan tien jaar mag duren voordat het boekje weer opnieuw uitgebracht wordt. Omdat zo'n periode van veertig jaar ongewijzigd herdrukken. Dat is heel onpraktisch. Omdat er in de tussentijd veel meer verandert. Sorry? Omdat er in de tussentijd veel sneller dingen veranderen. Ja, er komen woorden bij vooral. Hè? En uh, dan is het handig als meteen, als, tenminste ietsje sneller vast ligt hoe de officiële spelling daarvan is. Het gekke is dat in 2005 gebeurde er eigenlijk heel erg weinig te de, de uh, ...werden uiteraard opnieuw woorden toegevoegd, velen. En er is één uitzonderingsregeltje op die pannenkoekregel uh, geschrapt. Ja. En verder is er eigenlijk niet zoveel gebeurd. En toch uh, was dat het moment waarop een heleboel mensen verschrikkelijk uh, boos werden... ...of althans hun boosheid uh, duidelijk lieten blijken. Maar waarom <laughs> waren ze dan zo boos? Nou ja, dat, dat, dat vond ik toen heel moeilijk te begrijpen. Ik werkte toen nog niet bij de Taalunie trouwens. Maar bij Vandaven. Um, ik vond dat de Taalunie zijn werk keurig had gedaan. Dat dus vond de Taalunie zelf ook. Um, en, en objectief gezien was dat ook zo. Maar niet te min was het op een of andere manier het moment... waarop een heleboel mensen uh, ja, het nodig vonden... om, om maar eens de Taalunie duidelijk te maken... dat ze er geen zin meer in hadden dat ze niet meer meededen. Het is denk ik een combinatie van... Um, ja, het algemene idee van waar hebben we eigenlijk een overheid voor nodig die de spelling regelt. Dat kan ook best zonder. Ja. Uh, dat is het algemeen gevoel van, uh, ja, in Engeland hebben ze ook geen taalunie en daar spellen ze ook. Dus uh, wat moeten we ermee? Ja. Ja. Um, een gevoel van uh, um, onverwerkte ergernis over die pannenkoek. <laughs> die was weliswaar uh, tien jaar oud. Ja, maar die bleef toch steken in de keel? Ja, kennelijk heeft het bij een hoop mensen toch een soort uh, gerijpte ergernis opgeleverd die na tien jaar uh, niet meer te houden was. Ja, was ook, het is ook toch wel niet een hele makkelijke regel, juist vanwege alle uitzonderingen. Hè? Met, met vrouwelijk werkt weer anders en uh, dubbele meervoudsvormen. Het, het was niet zo eenvoudig. Daar heb u groot gelijk in. De regel is heel simpel en een verbetering. Maar de uitzonderingen maakten dat die lastig is. Ja. Daarom was in 2005 het afschaffen van die mallen... Uh, paardenbloemregel, die dan een uitzondering vormde, ook een heel goed idee. Ja, ja. Um, een verbetering dus. Maar niet te min uh, was iedereen boos. En het, en het laatste motief is denk ik een beetje het gevolg van een misverstand. De taallinie heeft tussen 1995 en 2005 uh, gedoe gehad met woordenboekenmakers. Die spelden een aantal woorden anders. Die hanteerden die pannenkoekregel sorry, die paardenbloemregel uitzondering al helemaal niet nee. sinds 1995. En de en er is een soort, ja, hoe moet je zeggen, een praatgroep, een platform eh, ingericht om dat probleem op te lossen. Dus de Taalunie heeft met woordenboekenmakers en, en de programmeurs van de spellingcorrector eh, aan tafel gezeten... om al die verschillen te bespreken en weg te werken. Ja, ja. en dat en heeft ook te... geleid tot, uh, tot uh, volledige harmonie... Maar dat heeft misschien het misverstand opgeroepen van de taalunie zit met allerlei deskundigen aan tafel en daar zitten ook de benen niet eens de journalisten bij. Oh ja. Terwijl dat toch de belangrijkste taalgebruikers zijn. Die moeten het gaan gebruiken. En even, want uh, uh, uh, tot slot ben ik benieuwd... want dat, dat boekje van, uh, van 2005... nou, daar zijn we uiteindelijk toch misschien een klein beetje overheen gekomen. Maar in 2015 komt er weer een nieuwe versie. En wat daar dan bijzonder aan is... is dat er een, uh, een heel aantal Surinaamse woorden in staan. Waarom is dat? Want uh, Surinamers maken al best een lange tijd deel uit van de uh, Nederlandse samenleving. Ja, dat is ook zo. Overigens het allerbelangrijkste kenmerk van het groene boekje van 2015 zal zijn... Dat er niks verandert aan de spelling. Uh, niet aan de regels en ook niet aan de woorden die er nu al in staan. Nee. Dus dat is een, een belangrijke geruststelling denk ik voor, voor mensen die denken dat er niet elke tien jaar een nieuw boekje komt. Maar dat er ook elke tien jaar een nieuwe spelling komt. Ja. Dat, dat is dus niet het geval. Geen vervelende ja. pannenkoek. In 2000. Uh, vijf hebben we ook al een aantal Surinaamse woorden toegevoegd, omdat Suriname intussen lid is geworden van de Taalunie. Het is een, een, uh, een afspraak tussen landen waar het Nederlands uh, um, een, een officiële taal is. Ja, ja. Ja, dat is in België zo, dat is in Nederland zo en dat is in Suriname ook zo. Ja. En uh, die, die toevoegingen in 2015 die, die dragen een beetje de, de sporen van haastwerk. En we gaan dat deze keer wat grondiger voorbereiden. Dus we hebben een heleboel in Suriname geproduceerde Nederlandse teksten gedigitaliseerd... en die worden gezeefd en gefilterd... en dan vissen we daar de woorden uit... die daar veel gebruikt worden in de Nederlandse taal. Okay. En die niet per se hier ook allemaal bekend zijn. Nee, maar het is dus niet zo even voor de duidelijkheid... dat we ons zorgen moeten maken dat we weer opnieuw moeten nadenken... of we nou wel een ennetje meer of minder moeten plaatsen. Dus daar gaat allemaal niks aan veranderen. Ja, nee, dat weten we nu allemaal. En okay. dat blijft allemaal hetzelfde. En er verandert dus geen zullen in het nieuwe <laughs> woordenboek. Het nieuwe een woord. um, groene boekje, alleen komen er weer een heleboel woorden bij. Okay. Waarschijnlijk heel veel meer, omdat we ook een digitale versie zullen maken die wat meer toelaat dan er in het boekje passen. Dus het boekje zal waarschijnlijk een uitreksel worden van een veel grotere lijst die online komt te staan. Dank even voor deze uitleg en ook terugblik naar 2005, uh, Rick Schuts van de uh, Nederlandse Taalunie. Graag gedaan. Een beetje van houden, die manier van zingen. Where do we go van The Daughters of Davis. In uh, dit woorddag hebben we het uh, vandaag over de Stan Storymansprijs. prijs. Die wordt uitgereikt. En wij praten met uh, Peter van der Maat. Die is uh, jurylid van deze prijs. En geeft ons een kijkje achter de schermen. En als het goed is heb ik hem aan de lijn. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Laten we eventjes, uh, voordat we het verder over gaan hebben... terugblikken uh, wie Stan, Story Stan Storymans ook weer was. Bij Stan ging alles altijd 200 km per uur. Zijn auto. Zijn werkritme, zijn aanwezigheid, zijn persoonlijkheid. 13 jaar geleden kwam hij bij RTL Nieuws werken. Zoals voor veel cameramannen deed hij binnen en buitenland. Maar alle verslaggevers wisten dat als je naar het buitenland ging met Stan, dat dan de helft al gewonnen was. Stan Storiemans is er niet meer. Ineens keihard aangeraakt door het wereldnieuws dat hij meer dan 20 jaar voor ons en voor u filmde. Dag Stan. Peter van der Maat, je bent uh, oud-hoofdredacteur uh, van Netwerk. Uh, morgen wordt de, of eigenlijk vandaag, wordt de Stan Storiemansprijs uitgereikt. Vandaag is het toch of morgen? Het is vandaag ja. om uh, half vijf vanmiddag. Half vijf vanmiddag. Wie zijn er genomineerd voor die prijs? Acht cameramensen. Um, drie met reportages die voor Nieuwsuur gemaakt zijn. Twee voor één Vandaag, één voor RTV Drenthe, één voor Brandpunt en één voor YouTube... Acht mensen, dat, en hebben die dan uh, zichzelf opgegeven of zijn die opgegeven door de redactie? Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nee, het werkt zo, als net als bij alle uh, grote prijzen, de zilveren camera en uh, de World Press Foto. dat uh, ja, de makers hun eigen uh, producten, om het maar even zo te noemen, uh, moeten, uh, moeten indienen, insturen. En uh, die worden dan vervolgens door een jury bekeken, beoordeeld. En uh, uiteindelijk degene die Um, het, uh, het beste is, die krijgt de prijs. En wat zijn precies de, de criteria? Want uh, uh, uh, iedereen weet, of tenminste de meeste mensen weten... Stan Storiemans, het was in 2008 12 Augustus... dat hij omkwam bij oorlogsgeweld in Georgië. Uh, ja. he, do, door een Russische aanval daar. Uh, wat was er zo'n kenmerkend voor zijn camerawerk? En is dat dan ook het criterium voor de prijs? Stam was een cameraman die overigens ook heel veel binnenstands draaide. En niet alleen iemand die uh, permanent in, in het uh, oorlogsgebied in het buitenland uh, bezig was. Maar het was een cameraman die, en dat uh, hoorde je net eigenlijk Bart Hettem, mijn oud-collega al uh, in die bijdrage uh, vertellen. Ja, een cameraman waar je op kon bouwen, die altijd uh, de juiste beelden had. Uh, en uh, ja, die wist uh, op wat voor wijze hij de zaken in het leven waar hij voor uh, ingeschakeld was, was ja, in beeld moest brengen. Dat deed hij echt op. ...verkliftelijke wijze. Um, als we de lat zo hoog zouden leggen... Um, en, en, ...en van onze cameramensen zouden verwachten... ...dat ze echt aan al die eisen zouden voldoen waar Stan aan voldoen... ...ja, dan wordt het best lastig. Dus dat uh, uh, is niet de belangrijkste eis. Natuurlijk kijken we wel of mensen in de, in de stijl... In de, ...in de sfeer van Stan hun uh, werk gedaan hebben... Maar het gaat veel meer om, een, uh, om de alertheid, om creativiteit, om inventiviteit, uh, om vakmanschap. Dat zijn zaken waar wij de bijdrage op beoordelen. Dat, maar kun je dat eens concreet proberen te maken voor, voor een gemiddelde tv-kijker? Waar kan zo'n cameraman zich dan echt mee onderscheiden? Is dat hij dan bepaalde dingen opmerkt die in beeld gebeuren? Of, of kiest voor bepaalde creatieve shots? Hoe, hoe werkt dat? Nou, we hebben in um, 2000... Even kijken, 2011... Een, een reportage gehad van uh, Ivo Kolen, bijvoorbeeld. Uh, die was voor Nieuwsuur in Egypte. En die heeft daar, uh, dat was tijdens uh, de, de, de, de, uh, de... Hoe noem je dat ook alweer? Uh, misschien... Vroeg, Merk je dan de Arabische lente. De yeah. woordzochtigheid. Ik heb het niet eerder gebruikt hè, vandaag. <laughs> um, um, die heeft daar op een van de meest cruciale dagen gefilmd op straat en daar prachtig verhaal gemaakt. Alles gezien wat er eigenlijk te zien viel, gedraaid. Toen andere cameramensen door uh, heel veel ophielden uh, en toen er met uh, gasgranaten, uh, rookgranaten uh, werd uh, geschoten. Hij bleef gewoon uh, scherp en zijn uh, doelen volgen. Uh, ging door, had scherpe beelden uh, had uh, precies een beeld wat er uh, gebeurde op, uh, op dat moment waar het om draaide. En ja, dat was toen bijvoorbeeld de reden om het te bekronen. Ja, de prijs bestaat nu, uh, uh, nou is eigenlijk vlak natuurlijk na zijn overlijden ingesteld, dus bestaat nu een jaar of vijf. Is, is, dit het, is het idee om hier ja, gewoon echt het nog. Het bestaat precies vijf jaar. Uh, het is vijf jaar geleden dat hij hier overleed. Precies 2008-2013. Hoe lang zijn jullie van plan hiermee door te gaan? Is, is dit echt voor, de, nou ja, voor onbepaalde tijd? Kijk, de, de prijs is er in de eerste plaats om stand te eren en hen niet te vergeten. En in de tweede plaats om al die cameramensen die nacht en om tijd dit soort tijdstippen opstaan om bij weer een wind- oorlog werk te doen, van achter die camera, en um, daar eigenlijk nooit zozeer credits voor krijgen. Om die mensen nu eens in de spotlight te zetten. Ja, is dan is het een ongewaardeerd ja. beroep? Nou, um, bij het nos nationaal bij welke actualiteitenrubriek uh, dan ook. Je hoort nooit, wie de, bijna nooit wie de cameramensen uh, zijn. Terwijl uh, dat de mensen zijn die met gevaar voor eigen leven, dat zie je als uh, ja het verslag doen van het wereldgebeuren. En of dat wereldgebeuren nou hier in de provincie is, of in Gori, of in Syrië, waar dan ook. Uh, ja, die mensen doen hun werk onder soms hele moeilijke omstandigheden. En uh, één keer per jaar mogen we daar wel eens bij stilstaan. Vandaar dus vandaag de Stan Storiemans kwijt. Ben jij nog op de enige manier ook betrokken bij... Uh, uh, want wat er nog steeds speelt op de achtergrond is, uh, is de vraag om een onderzoek naar, uh, en, naar de aanval die leidde tot, uh, tot het overlijden van Stan Storiemans. Uh, ja. uh, dat gaat dan via het, via het uh, Hof van, uh, van uh, Rechten van de Mens. Uh, heb, ja. je, heb jij daar nog dat iets mee te worden. maken ook met dat proces? Nou, dat proces dat wordt uh, door Jeroen Akkermans de correspondent die samen met toen Bori was en Marjolein Storiemans En ja, ik kan zeggen dat ik op de achtergrond, maar dat het ook niet heel veel voor, dat ik eerlijk zijn. Je moet daarin steunen, in ieder geval steun ik hem daar mentaal in. Dat, is dat niet zeg maar, extra lastig nu in zo'n jaar, uh, het nederland rusland jaar waarin alles al niet zo soepel verloopt... Uh, dat, dat er ook een beetje een holt op wordt gezet? Of dat niet echt uh, motivatie is vanuit de overheidspartij... om daaraan mee te werken, bijvoorbeeld? Ja, Poetin heeft uh, eerst beloofd dat er een onderzoek zou komen... Een kreis, een afgelopen jaar, en heeft hij toch dat jaar heeft... dat het niet komt uh, aan de kant van, uh, van de dus In die, uh, die uh, ja, hebben zij ons. Uh, ik kan je niet goed verstaan, uh, Peter. Excuse, oh. Gaat het zo beter? Ja, het dit is beter. beter. Ja, ja? Ja, okay. uh, Poetin heeft eerst beloofd dat er ook een Russisch onderzoek zou komen naar, uh, of dat er een Russisch onderzoek zou komen naar de toedracht van uh, uh, het overlijden van Stam en uh, al die anderen daar in uh, Nou, dat onderzoek dat komt toch niet, heeft hij uh, laten weten aan uh, premier Rutte in uh, Sint Petersburg toen uh, Rutte daar uh, op uh, bezoek was. Um, en dat is natuurlijk een enorme tegenslag. Uh, dus in die zin uh, zetten de Russen de relatie met Nederland zelf uh, ook onder druk, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ik geloof eerlijk gezegd niet dat... Uh, Kijk, wat ik al zei, dit is een zaak van, van de lange adem en die gaat voorbij aan uh, die, uh, de, de, die feestelijkheden of die herdenking van die 400 jaar vriendschapbanden met, uh, met Rusland, uh, ja. Groen Akkermans, Marjolijn want Die spannen zich uh, verin om daar de ondersysteem bij boven te krijgen. Ja, maar ik kan wel voorstellen dat, dat de frustratie ook hoog al oploopt als bijvoorbeeld Poetin wel een grote excuses eist van Nederland als wij een diplomaat oppakken die zich uh, misdraagt. Jeroen Akkermans, die is vanmiddag bij de uitreiking aanwezig. Die uh, zal daar een vlammend betoog houden, uh, dat heb ik gisteren al mogen lezen, uh, tegen de Russen, tegen de wijze waarop zij uh, het hele onderzoek naar, uh, naar Stam uh, frustreren. Uh, en plaats het ook prachtig in een uh, actueel kader met wat uh, de Russen, uh, ons allemaal verwijten en uh, wat zij dus daar tegenover zelf zetten um, en een deel van die toespraak die komt uh, morgen in NRC handelsblad dus iedereen die niet bij de uitreiking aanwezig kan zijn die kan het alsnog dan in de krant lezen maar dat is een uh, echt een, een, een, een zeer mooie toespraak wordt het Is de uitreiking ook nog ergens uh, op televisie tevoren of op internet? Nee zo groot is de Stansordekransstoornemansprijs in zegt hem ook nog niet, uh, het gaat om een, een, een heel klein, uh, kleine doelgroep, kleine beroepsgroep uh, ja. die achter de schermen werken. Een principe uh, dat, dat, het, het, het, het, Ja, het gebeurt uh, bij de, nou het is een vakprijs met een, met, met, met een serieus, zeer serieus tevraag. Die wordt uitgezonden bij het NOS journaal vanmiddag omdat een uh, cameraman van het journaal vorig jaar de winnaar was. Ja. En uh, nee, dat wordt niet rechtstreeks uitgezonden, maar zodra de naam bekend. Ik, ik ben benieuwd, ik ga, zal morgen het NRC lezen. Daar is het verslag te lezen, zei je van de, ja, van de uitreiking vanmiddag. Dankjewel uh, Peter uh, van der Maat en uh, succes vanmiddag met de uitreiking. Wij gaan uh, afronden voor uh, dit is nacht. We zijn al uh, sinds twee uur bezig. Dat begin heeft u uh, hoogstwaarschijnlijk niet meegemaakt... Uh, het afgelopen uur wel, we zijn naar Afghanistan gegaan, naar Rusland. We hebben het over hele diverse dingen gehad, zelfs over de Nederlandse spelling. Uh, uh, na zes uur kunt u in het uh, Radio 1 Journaal van NOS, het uitgebreide journaal, genieten van bijvoorbeeld onderwerp als Ton Heerts. Die vertelt waarom de FNV toch akkoord is gegaan met de wijziging in het sociaal akkoord. Wat de laatste stand van zaken rondom de shutdown is in de Verenigde Staten. En een reportage over de top 100 machtigste vrouwen. Wij gaan nog even luisteren naar MUZIEK Yeah. Vriendinnen vanochtend, Charles Wright, Express Yourself, zingt hij voor ons. Zometeen uh, hoort u in het uitgebreide radio, 1 journaal van de NOS... alles natuurlijk over uh, de, FN, de FNV die akkoord is gegaan met de wijziging in het sociaal akkoord. Ze konden ook niet van anders, want dat zou wel heel veel problemen veroorzaken. Maar ze hebben met toch wel behoorlijke tegenzin ingestemd. En Ton Heerts die gaat dat zometeen uitleggen bij collega's uh, Lara Rensen en Marcel Ooster van de NOS. Verder nog alles over de shutdown. Veel plezier en een fijne dag.